Twee uur, dikte Hark met het NOS Journaal. In een meer bij Koekshaven in Noord-Duitsland... worden twee Nederlandse duikers vermist. De twee gingen gisteren met vier andere duikers te water. Vijf van de zes waren lid van een duikvereniging uit Alkmaar. Vermoedelijk is er onder water een ongeluk gebeurd. Twee Duitse duikers moesten versneld naar boven... en liepen daarbij zwaar inwendig letsel op. Twee anderen bleven ongedeerd. Volgens de duikvereniging zijn de twee vermiste duikers... allebei ervaren instructeurs. Het ongeluk gebeurde in de Kraaidenzee. Die is 60 meter diep. Het is een populaire plek voor, Duitsers, voor duikers vanwege het heldere water. Ook liggen er resten van gebouwen en, speciaal voor duikers... een aantal scheepswrakken en een vliegtuig. Israël heeft positief gereageerd op de internationale oproep... om de vredesonderhandelingen met de Palestijnen opnieuw op te pakken. Dat heeft de regering vanmiddag laten weten aan het midden oosten Quartet, Een groep onderhandelaars bestaande uit de Verenigde Staten... Rusland, de EU en de VN... Het kwartet had een week geleden aan Israël en de Palestijnen gevraagd om een agenda voor vredesbesprekingen te gaan opstellen. De Palestijnen hebben nog niet officieel gereageerd. Wel is er gezegd dat ze pas met Israël willen onderhandelen als er niet meer gebouwd wordt in Oost-Jeruzalem.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 Het weer is zonnig en warm vanmiddag bij temperaturen van 20 graden op de Wadden. En het gaat op 24 in het oosten en zuidoosten. Morgen is het opnieuw vrij zonnig, maar wel iets minder warm. Vanaf dinsdag wordt het koeler met de kans op buien. Dit was het NS Journaal. ANWB verkeersinformatie met drie files. Allereerst op de A2 Den Bosch richting Utrecht. tussen knopend Everdingen en Nieuwegein Zuid 3 kilometer. Op de A7 Groningen richting Herenveen tussen Hoogkerk en Leek 5 kilometer. En op de A20 Ring Rotterdam, Gouda richting hoek van Holland voor knopend Kleinpolderplein, 4 kilometer file. NOS, NOS, NOS Langs de lijn met Tom van Heck en Twan van Peperstraten. Goedemiddag, we zijn er tot 6 uur en we zitten een mutje vol voetbal. Vijf wedstrijden vandaag in de Eredivisie. Begonnen om half 1 in Venlo, VVV tegen AZ en Die Houtkamp. AZ was koploper tot aan vanmiddag, maar ook na vanmiddag 2-0 voor. Het moet toch wel heel gek lopen, wil AZ die 2-0 voorsprong via Rasmus Elm, de grote man in deze wedstrijd, en Mahar. Maar hij deze voorsprong uit handen geven. want VVV speelt heel matig. En AZ doet gewoon wat het moet doen uit binnen bij VVV. Nog 20 minuten te gaan, 2-0 AZ leidt. Verder drie wedstrijden straks om half drie. FC Groningen, Ajax, Twente, Excelsior en Feyenoord tegen ADO Den Haag. En om half vijf wordt nog gespeeld NEC tegen PSV. Is er dan nog andere sport vanmiddag? Ja, die is er. Lara HGC, dat is een mannenwedstrijd uit de mannenhockeycompetitie. Den Bosch-Weert, dat zijn de basketballers die je tegen elkaar opnomen, opnemen. En van Looshoord komt langs, want we gaan het natuurlijk hebben over de Grand Prix van de grote motoren van Japan. <middels> En die houdt Komp in een Venlo. Het is geen boni, maar het is wel Paulsen die scoort voor AZ de derde. De rechtsbek werd helemaal gek getikt. En Paulsen als invaller gekomen in de tweede helft. Liep zomaar het binnen. En schoot met rechts langs keeper Wilco de volgende de derde binnen. En zo leidt AZ met 3-0 tegen VVV. Niet beslissend voor Vitesse tegen Heerenveen, Boniem Boni uit 77 en Sunny. Volgende week is er geen competitieronde. En dus kan AZ extra lang gaan genieten van de koppositie en de kamp. Met uh, toch wel de belangrijkste man, over Emmen gesproken, Rasmus Elm. Uh, die uh, is toch wel heel erg goed in dit AZ. En na een zware week, afgelopen donderdag uitspellend in Oekraïne, vrijdag niet terug kunnen komen. Omdat het vliegtuig uh, maar kerosine kreeg tot aan de grens van Oekraïne. Moest er via Bulgarije worden teruggevlogen. Uh, en dan uh, vanochtend, of nou vanmiddag dan om half één, de wedstrijd uit het VVV. Waar men toch uh, dacht van dat kon wel eens een zware worden. Kijk naar Ajax, PSV. 2-2 en 3-3 hier gespeeld. Maar niets is minder waar, want uh, uh, AZ is gewoon beter. Eerste held, Rasmus Elm. Ik, zei, ik noemde hem al. Prachtige vrije trap. Je weet het, dat hij het doet en dat hij het kan. En uh, het valt blijkbaar dus niet te verdedigen. Het was een, uh, uh, even kijken, zesde doelpunt op rij voor AZ. Uh, zesde wedstrijd, zesde doelpunt op rij. En allemaal uit stilstaande momenten. Vrije trappen of penalties balbezit voor viergever. Hij bereikt aan de linkerkant niet Simon Paulsen die de derde maakte, maar hermaakte de tweede. En zo staat AZ met nog een kwartiertje te gaan met 3-0 voor en zal koplopen blijven. En VVV speelt heel matig. Uh, uh, heeft een kleine opleving gehad in het begin van de tweede helft van een minuut of vijf, maar voor de rest amper gevaarlijk geweest voor het doel van Esteban. Trouwens, het doel van VVV Venlo wordt verdedigd door Wilco de Vocht. Die speelde acht jaar geleden zijn laatste wedstrijd op eredivisieniveau. Hij uh, kwam, uh, komt in het veld omdat Dennis Schentenaar licht geblesseerd is en niet kan kiepen. Ook 36 jaar Wilco de Vocht dus al drie keer verslagen... want AZ leidt met 3-0 tegen VVV. En wij gaan hier, ik zei het u net al in de studio... even napraten over eh, de Grand Prix van Japan voor de grote motoren. Hans van wordt de uitgestelde Grand Prix van Japan, hè? Ja, de uitgestelde Grand Prix, want die wester dat eerder plaats moeten vinden in het voorjaar. Maar toen uh, vond daar die vreselijke aardbeving plaats, die tsunami in uh, Fukushima en de omgeving. En toen hebben de Japanners besloten, uh, wij kunnen nu geen Grand Prix laten verrijden. Laten we dat hele evenement opschuiven. En daarna kwam er een reeks van protesten van Grand Prix-coureurs die niet naar Japan wilden gaan om te rijden. Omdat ze bang waren voor radioactieve straling daar in de buurt van het circuit van Motegi, waar vandaag die wedstrijd is verreden. Maar uiteindelijk is hij zonder alle problemen... nu met alle grote namen verreden? Of waren er nog thuisblijvers? Er waren een paar thuisblijvers. Niet bij de MotoGP, maar bij de Moto2 is een Italiaan thuisgebleven. Er zijn een paar monteurs thuisgebleven. En ja, daar bleef het eigenlijk bij. Iedereen is daar gewoon naartoe gegaan. Er zijn metingen verricht door, door, door, door technische bureaus... om te kijken in hoeverre daar sprake was van straling. Maar ja, die Japanen zeggen... we gaan toch geen ja. buitenlanders uitnodigen als het daar gevaarlijk is. Er waren notabene bijna 40.000 toeschouwers vandaag. En er wonen daar gewoon mensen. Het is op ongeveer 150 kilometer afstand van Fukushima dat circuit van Motegi. En als ik naar de uitslag van de MotoGP kijk, dan waren de grote namen, de voor mij zelfs hele bekende namen, Hans, allemaal weer voorin te vinden. Maar, de, maar toch een beetje verrassend. Ja, het is een, een hele bizarre Grand Prix was het. In de, in de tweede bocht uh, lag Valentino Rossi er al af. Die kreeg een tikje van Lorenzo ongewild overigens was in gedrang na de start. Er was een ride right through penalty, omdat er een valse start was gemaakt door maar liefst drie rijders. Het Dovizio door Simon Chilli en door Krutschlo. Dus die moesten allemaal. Rustig door de pitstraat rijden en toen weer de wedstrijd hervatten. Het was een sensationele race waarin Casey Stoner lange tijd op kop heeft gelegen. Maar toen een foutje maakte, een levensgevaarlijke zwieper maakte hij, een, een, een speedwobbel Hij wist die motor maar net eruit te houden. Was te laat met het remmen voor de bocht die daarna kwam. Reed door de Grimbak en ja, tenslotte na een mooie inhaalrace toch derde geworden achter Dani Pedroza en Jorge Lorenzo. En dat betekent dat Stoner, uh, want die staat er vrij onbedreigd voor toch, wat dat betreft uh, niet al te grote schade heeft opgelopen? Nee, hij heeft niet veel schade opgelopen. Ook omdat Lorenzo de race niet gewonnen heeft, maar tweede is geworden. En in verhouding daardoor weer vijf punten minder is uitgelopen op hem. Uh, over veertien dagen is die grote prijs uh, voor Casey Stoner... voor ja. eigen publiek in, uh, in de buurt van Melbourne. En daar kan die kampioen worden. Maar de kans is ook groter dat het een week later wordt in Maleisië. Oké. Okay. We hebben ook altijd de Nederlandse uh, motocouder... en dan moet ik altijd aan jou vragen, Hans. Heeft hij punten gehaald? En dan meestal ga je uitleggen waarom dat niet zo is. Maar vandaag? Uh, vandaag kan ik uitleggen waarom het wel zo ja. is. Ja, hij heeft namelijk drie punten gehaald. Hij is... 13e geworden, heeft een uitstekende race gereden. Iwema, die zelf ook nogal wat twijfels had... voordat hij naar Japan ging. De reis is voor hem niet voor niets geweest. En die race in de 125 werd gewonnen... en dat is toch wel verrassend... door de Fransman Zarco. Dat is die 21-jarige jongen uit Cannes. Die heeft zijn eerste Grand Prix gewonnen. Uh, in Catalonië duwde hij ter buiten de ja. baan. Toen werd zijn overwinning afgepakt. Uh, daarna in, uh, in, in Duitsland... kwam hij gelijk met Fabel over de finish. Konden ze geen finishfoto maken... die uitsluitsel gaf. Toen werd hij... Als tweede geklasseerd. En ook nog een keer in Misano vergiste hij zich in de finishstreep dacht hij dat hij al gewonnen had. Lag die finishstreep 50 meter verderop. Ja, nu heeft hij geen fouten gemaakt en voor Nico Terrol die 125cc Grand Prix gewonnen. En dan hebben we nog één klasse over. Ja, daar is gebeurd waar we al een hele tijd tegenaan zaten te leunen, zoals dat heet. En die Mark Marquez die de eerste drie Grand Prix geen punten heeft gehaald. De jonge Spanjaard die vorig jaar wereldkampioen werd in de 125e C-klasse. Die is Stefan Bradel voorbij gegaan in het klassement. Bradel werd vierde in de wedstrijd. Ianone won hem in de Moto2. Maar die tweede plek van Mark Marquez was voldoende om de leiding over te nemen in het wereldkampioenschap. Hij heeft één puntje voorsprong nu op Bradel. Dat wordt heel spannend in de laatste drie wedstrijden die nog resteren. En we gaan op naar Australië. En heel Australië maakt zich op. Ik denk het wel. Uh, Philip Island is een prachtig, klein, mooi, sfeervol circuit waar uh, heel veel mensen op afkomen. En ja, uh, je kent zelf de sportbeleving in Australië. Die is ongelooflijk groot. En uh, daar gaan we van meegenieten over 14 dagen. En dan kom jij het ons weer uitleggen, Hans. Dat ga ik proberen. Oké, okay, dankjewel, Hans, sloos wordt. Crystal, ja. fighters, ja. Met en, uh, plui. Gaan wij eens naar Andy Houtkamp. Even kijken naar die slotfase daar van de wedstrijd in Venlo tussen VVV en AZ. Nou, ik bekijk hem wel, maar vele honderden hier niet meer. Die lopen richting de uitgang. Met nog een minuutje of 6-7 te gaan bij een 3-0-voorsprong voor AZ. Want beide ploegen doen ook helemaal niks meer aan. Uh, AZ zal denken, nou nog een kleine twee weken. Dan hebben we Ajax uit. Uh, en het is mooi, 3-0 winnen uit bij VVV. En VVV uh, ziet in dat het echt uh, een kansloze missie heeft vandaag tegen dit AZ. En AZ is toch de grote verrassing hoor, van dit seizoen. Want ook moeilijke uitwedstrijden, vorig jaar was het maar 1-0 via Pelle, uh, worden uh, goed gewonnen. Maar over twee weken, ik zei het al, de you <laughs> Uh, grote test als Ajax uit uh, op het programma staat. Nou, Hocebo, een van de slechtste van vanmiddag, probeert een bal richting het doel te schieten. Ook die bal gaat uh, huishoog over het doel van Esteban. Overigens VVV over twee weken Feyenoord uit, ook geen makkie. En VVV, dat is duidelijk, gaat een heel, heel zwaar seizoen tegemoet. En mag misschien blij zijn, zoals ze hier van, van tevoren al zeiden, dat Excelsior in de competitie zit. Want men verwacht toch dat Excelsior in ieder geval onder ze blijft. Maar als ze zo blijven voetballen, dan wordt het heel erg moeilijk om dat ook nog uh, te laten gebeuren... De Zetraat nog een keertje in de aanval staat met 3-0 voor... via Elm, Maher en Paulsen, En dat vinden ze meer dan genoeg. Wat een goal! De Eredivisie. En is de goal. Alle wedstrijden van gisteravond. Te beginnen met vitesse Herenveen, 1-1 eindstand...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 Marco van Ginkel, maar Herenveen-trainer Ron Jans, die had een heel ander gevoel over de wedstrijd. Goed gevoel. Heel. Ik geloof 87e minuut 1-0 achter. Ja, dan blijft er niet veel tijd over en als je dan 1-1 speelt, dan ben je wel tevreden. Ik moet wel over de hele wedstrijd, vind ik dat het wel redelijk in orde is. Die, die einduitslag. Alleen in de slotfase vond ik Vitesse wel wat sterker. En dan die Herenveen-aanval. Daar gaat het altijd om. Alom geroemd de afgelopen weken. Maar bij Vitesse liep dat in die uitwedstrijd een stuk minder. Uzama Azaidi heeft er wel een verklaring. Ja, die stadion was zo benauwd. Ik, uh, ik weet niet van waar dat komt. Het was heel heet in het stadion, maar niet dat het uh, daaraan ligt. Maar ik had er wel een beetje moeite mee. Ja, je kan niet altijd uh, denk ik, uh, goed spelen. Ik heb uh, ja, bijna uh, zes wedstrijden goed niveau gehaald. Ja, en dan, uh, die wedstrijd die slecht speelt, die, uh, die uh, zit eraan te komen. En dan, uh, ja, nu, gelukkig heb ik hem uh, nu een beetje... Uh, ja, denk ik, uh, ik heb nu een slechte wedstrijd gespeeld, maar, uh, maar dat maakt niet uit. Ik ga uh, gewoon ver, weer verder waar ik, uh, waar ik mee bezig ben. Asaidi, dus een beetje benauwd in het stadion. Geef het woord in een prachtig gekoelde studiocel aan Twan van Pepers. Ja, dank u, dank u. Uh, Utrecht tegen RKC werd 3-0 bij de Rusland, 1-0 door een vrije trap van Sneijder. 2-0 werd door Martensson en 3-0 Moelenga uit een penalty.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 Dan gaan we naar Roda J.C. tegen NAC. Spectaculaire wedstrijd eindigt in 4-3. Malky 1-0. De 2-0. 2-1. Bayram 3-1. Malky weer. Dan gaan we rusten. 3-2. Goudelje 4-2. Vormer en 4-3. Schalk. En Voor Roda was het een meer dan welkom overwinning. De afstraffing afgelopen week. En die laatste tegen PSV die zaten nog vers in het geheugen. Trainer Harm van Veldhoven. Je zag toch dat je een beetje onrustig na toch die tik in Eindhoven begon... Uh, maar daarna zijn we eigenlijk vanuit die organisatie uh, beginnen voetballen. En dan zag ik ook het voetbal gebeuren. Het eerste doelpunt gaf natuurlijk uh, absoluut dat extra. Uh, maar daarna zijn we ook effectief goed gaan voetballen. De vrije man gaan vinden. De balstregelatie was goed. En daarin hebben we ook heel mooie en prachtige doelpunten gemaakt. We gaan zo verder met Roda NRC. We gaan eerst even naar Andy Houtkamp. die opwinning? Opwinning, toch? Oh. Ja, en een ik. aantal. Van, ik het was wel mooi gezicht. Een penalty uh, voor VVV Venlo. En al die mensen die naar de uitgang uh, shockten. Die kwamen opeens teruggerend om die penalty in de laatste minuut van de wedstrijd nog uh, te zien. En die werd nog eerst gemist ook door Moesa. Maar Kullen kwam goed ingelopen. En uh, schoot de bal dan toch nog achter Esteban. Die de bal dus in eerste instantie stopte. 1-3. Het is uh, voor de statistiek. En uh, Het ziet er allemaal wat leuker uit voor VVG, Maar nederlaag blijft het. 3-1 voor AZ. En wij keren terug naar Roda en NAC. 4-3 werd het dus een hele tevreden trainer van Veldhoven. Dan gaan we eens even aan het andere kamp gaan we luisteren. Want NAC verloor dat wel natuurlijk. Maar, dat moet gezegd, het gaf zich in de wedstrijd nooit gewonnen... tot genoegen van hun trainer, John Kaalsen. Dat vind ik dus wel het goede aan deze wedstrijd. Dat we toch blijven knokken en er toch in blijven geloven.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 En vrijdagavond was er ook al een wedstrijd Heracles tegen De Graafschap werd 2-0. Bijna afgelopen, de eerste wedstrijd van deze zondag in Venlo. VVV tegen AZ en die. 3-1 de voorsprong voor AZ. AZ nu 21 punten, of doelpunten voor, 6 tegen en uh, ook uh, 21 punten. Uh, van zeven van de acht wedstrijden gewonnen. Dat is knap. Dat is een hele tijd geleden dat dat lukte. Jaren 80. Nu is het uh, uh, VVV dat nog een keer in de aanval mag gaan. Maar we zitten in de slotseconde van deze wedstrijd. Schijt Bouters uit België. Burgemeester van een kleine gemeente gaat zo dadelijk afluiten. En dan uh, hebben we dus een goede wedstrijd van AZ gezien. Ondanks de problemen van de week met de Europa League. Blijft het goed draaien met het team van Gert-Jan Verbeek. Nog een vrije trap voor Timicela. Aan de rechterkant van het veld voor VVV. Alles en iedereen gaat nu voor het doel van uh, Esteban staan om die bal er mogelijk in te koppen als je VVV heet. Bal wordt doorgekopt door Chebo en dan een overtreding gemaakt. En als ik Wouters was, dan zou ik zeggen... jongens, we gaan lekker een leuk terrasje opzoeken. Dat hebben een paar duizend mensen al gedaan. Die zijn al onderweg. En ik kijk onder mij, dan zie ik er nog veel meer gaan. Uh, wij ook zo dadelijk. Eerst gaat Esteban de bal nog een keer in het spel brengen. En blijft Gert-Jan van Beek zich nog een beetje opwinden aan de zijkant. Ik zou zeggen, joh, maakt het uit. Drie punten in de tas. Tevreden zijn. Eventjes wat rust. te komen. De komende twee weken en dan kun je weer naar Ajax toeleven. Nu is Benschop nog even weg ingevallen voor Altidoor. Heeft een kans gehad, maar schoot hem er niet in. Speelt de bal even terug op Berens. Berens doorgevend aan Elm. Elm van afstand van ver. Mooi schot, maar net langs het doel van keeper Wilco de Vocht. En Wilco de Vocht zal de bal nog één keer het spel in gaan brengen. Want de slotseconden zitten er nu al op. En daar fluit Wouters voor het laatst. AZ wint met 3-1 van VVW Venlo. En het, het publiek fluit lustig met Wouters mee... Maar Gertje Alverbeek weet dat zijn AZ nog twee weken zeker aan kop staat. Want uh, luister maar naar die stand. AZ heeft er 8 gespeeld dus nu. 21 punten. Twente heeft er 16. Ajax 15. PSV en Feyenoord hebben er 14. Die gaan allemaal nog spelen. Maar de voorsprong is er toch daar voor AZ. Onderaan. NAC verloor al dit weekend. Heeft 7 punten uit de 8 wedstrijden. Dat 15. De 16e staat de Graafschap. Ook al gespeeld. 5 uit 8. VVV heeft er 3 uit 8. En Excelsior. Ja, die gaan nog spelen. Weliswaar bij Twente. Maar wie weet. Wie weet. 1 punt. Het 7 wedstrijden. Wie weet, wie weet. Zometeen dus om half drie in Enschede. FC Twente tegen Excelsior. AZ wint. Twente weet dus wat het moet doen. Het heeft ook nog even zelfvertrouwen getankt de afgelopen week in de Europa League. Wij gaan uit van een eentje op het Toto-formulier. Commentator in de goalsvesten is Rachmanimeij. Wie doet dat niet, Twan? Want dat is toch een beetje waar je van tevoren op rekent. Het kwaliteitsverschil is normaal gesproken te groot. Ik vroeg aan Eminence Gries. Hij vond het niet erg dat ik hem zo noemde. Uh, Theo Rijts, maar uh, hoe kan je dat gevoel bij jezelf wel nou uitbannen en gewoon blanco die wedstrijd ingaan? En toen zei Theo, dat kan eigenlijk niet in dit geval. Dus uh, we moeten maar rekenen op drie punten voor Twente. Het klinkt heel veel, 21 van 16 punten. 21 voor AZ, 16 voor Twente. Maar dat valt allemaal wel mee. Als je kijkt naar het elftal van Ko uh, Adriaanse, dan zie je dat Buizen de linker uh, verdediger is. Tim zit op de reservebank. Van voorhoede met Bayrami Janko, daar is hij weer. En John. Janko zoals bekend loopt 1 op 1 in de competitie. Zeven goals in zeven wedstrijden en ook nog eens een keer succesvol. Deze week tegen Wisla Krakau. Excelsior speelt met dezelfde ploeg als een week geleden. Toen het op eigen veld van Vitesse met 2-0. Toen zeiden de spelers na nou afloop eigenlijk, ja, we willen toch een beetje anders gaan spelen. Het is niet helemaal zoals het uh, moet gaan. De trainer zei weer, jullie moeten harder werken. En hij heeft gewoon gekozen voor een 4-3-3 systeem. Maar misschien een klein beetje werd gerekend op uh, 4-4-2. Wat meer balans, wat meer zekerheid op het middenveld. De scheidsrechter is Buyuk, Klent Excelsior zo meteen om half drie. Nog zonder Chatti, hij is er nog niet bij. Andere wedstrijd is die tussen Groningen en Ajax. Groningen was zich weer een klein beetje aan het oprichten. Is. En Ajax, waarbij het uh, eigenlijk gewoon maar niet echt wil vlotten. Even de napel. Nou ja, goed nou, zo. Zijn, echt, dus mijn worden, zijn mijn woorden. Van, met 3-0 kan je van Real Madrid verliezen. Goed, de Euroborg ligt in het zonnetje te baden. Het wordt een beetje de wedstrijd van de jonge onervaren verdediging van FC Groningen. Kappelhof 21, ex-Ajax van Dijk 20, Klagman 28 dan wel. En Burnett de linksback 20 jaar ook. Uit de jeugd van Ajax afkomstig tegen de productieve voorhoede van Ajax. Solemani 5, Zichterzon 5 en Boerrichter 3. Ja, dat wordt een beetje het verhaal, denk ik. Op het middenveld van Ajax gewoon zien de Jong. Ook Theo Jansen en Eriksen. Theo Jansen toch al een beetje doodziek vertelde die hem voor de wedstrijd. Van alle kritiek die hij tegenwoordig over zich heen krijgt. We zijn nog niet aan elkaar gewend, maar dat gaat allemaal nog komen, denkt Theo Jansen. Mocht Ajax hier winnen in de Euroborg, altijd lastig vorige keer bij de 2-2. Dan is het de 500ste uitzege van Ajax ooit in de eredivisie. Zo trappen we af onder leiding van Richard Liesveld. En de derde wedstrijd die zometeen gaat beginnen om half drie is Feyenoord tegen ADO Den Haag. Altijd beladen, al is het alleen maar wat er allemaal gebeurt op de tribunes. Feyenoord wil aansluiting houden met de subtop en ADO wil weer wat gaan stijgen. Ronald van der Geer. Net, te beginnen maar met excuses, ik praat vandaag uh, tegen u met mijn zonnebril op, dat vind ik normaal vrij onbeschoft, maar het is niet anders, want de zon schijnt hier vrij stevig en de mensen braden op de tribune, het twee aftallen, radio, in het Ronald. ja toch wil ik dit excuus graag even maken okay. goed, Feyenoord speelt uh, uh, ja, op de overwinning uiteraard tegen Ado Den Haag, mis Leerdam die vorige week uh, rood kreeg tegen AZ Cabral is zijn vervanger en de zwaar geblesseerde Ramstein wordt linksachterin vervangen door Bruno Martins Indi. bij Ado Den Haag geen wijzigingen, ten opzichte van vorige er werd met 2-0 gewonnen van VVV. Onduidelijkheid was er over Ami en John Verhoek. beide getest in de warming-up, maar beide kwamen net wel de tunnel uit. Dit is dus de sterkste elf van Haag tegen Feyenoord. We gaan zo beginnen om half drie met Pieter Vink als scheidsrechter. de laatste wedstrijd in deze achterspeelronde... begint dus later vanmiddag om half vijf in Nijmegen en EC tegen PSV. Het is bijna half drie. Radio 1, het NOS Journaal. De hoofdpunten met Dick de Hark... In een meer bij Koekshaven in Noord-Duitsland... worden twee Nederlandse duikers gemist. Twee gingen gisteren met vier andere duikers te water. Vijf van de zes waren lid van een duikvereniging uit Alkmaar. Vermoedelijk is er onder water een ongeluk gebeurd. Twee duikers moesten versneld naar boven... en liepen daarbij zwaar inwendig letsel op. Twee anderen bleven ongedeerd. Israël heeft positief gereageerd op de internationale oproep... om de vredesonderhandelingen met de Palestijnen opnieuw op te pakken. De oproep kwam van het Midden-Oosten-Kwartet... een groep onderhandelaars bestaande uit Amerika, Rusland, de EU en de VN...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 ANWB-verkeersinformatie file door werkzaamheden op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Voor Nieuwegein-Zuid 2 kilometer file. Ook door werkzaamheden in Groningen een file op de A7 Groningen richting Heerenveen. Tussen Hoogkerk en Leek 5 kilometer. En op de A27 Utrecht richting Gorkum staat tussen Knoopend Rijnse en Knoopend Lunette een file van 2 kilometer. Sport Radio We gaan starten met de voetbalwedstrijden. Via de Veluwe is hij naar Twente gereden, denk ik wel. mee Niemeijer, Twente, Excelsior, 6 begonnen. Zeker, een paar tellen. Het staat 0-0 in de golfvesten. De eerste corner voor FC Twente is een feit. En dat binnen 20 seconden actie van Ola John aan de linkerkant. En die neemt die corner nu zelf tot aan Brama de bal op de kop van het strafschopgebied Terug naar John. Maar die kijkt dan even kort naar het gras. Want zijn bal gaat niet eens in het zijnet. Zelfs nog achter de goal. Dat is waar hij verdwijnt. En zo is deze eerste mogelijkheid voor Twente. Dus in de eerste minuut van de wedstrijd meteen maar verdwenen. Het is een wedstrijd waarin je toch wat van Twente verwacht. Van de topscorer. Van bijvoorbeeld Mark Janko. Hij nam de aftrap zojuist met De Jong samen. Luc De Jong. Er was ooit een tijd dat je al spitst, terwijl we wachten op de keeperstrap van Wesley de Ruiter. Die is daar inmiddels. Er was ooit een tijd dat je doelpunten moest maken en dan was het allemaal wel oké. Okay, maar dat lijkt passé, want hij krijgt nog altijd wel de nodige kritiek. Mark Janko. Barber zit voor Vink, ter hoogte van de middenlijn. Excelsior is de bal kwijt, verovert hem terug. Maar inmiddels weer overgenomen aan de rechterkant van het veld met Bayrami. Hij is de man aan de rechterkant. En ze krijgen hem bij Excelsior nog net teruggespeeld. Dat gaat via Scheiman. De linkerverdediger tot aan de doelman, Wesley de Ruiter. Trapt de bal, de middencirkel in. Dan maar eens kijken of Excelsior hem daar kan houden. Het antwoord op die vraag komt snel, want het antwoord is nee. Excelsior is de bal kwijt. Jaagt wel wat door op het middenveld. Heeft bijna succes met de graaf. Maar Twente terug naar de eigen doelman en dat is Nicola Michailov. Nog altijd een blessure voor Sander Bosker en de keeper heet Nick Marsman. Mocht laatst in de beker spelen. Ruim overwinning voor Esther Hij zit op de reservebank. Achterin het balbezit. Wisgerhof gaat breed naar Douglas. En zo bouwt Twente aan een aanval op de eigen helft. In de tweede minuut van de wedstrijd. 0-0 de stand bij Vitesse. Of bij Vitesse, bij Twente. Excelsior. FC Groningen tegen Ajax. Dan een zware periode. Die voor Ajax vandaag wordt besloten. In de Euroborg. Even te Napel. Die vanaf de Veluwe naar Groningen is gereden. Precies. Ik ken uh, trouwens een weggetje waar je wel mag luisteren. Naar beurlende hebt hoor. Maar dit zijde van de kant voor Ajax. Maar uh, die kans wordt teniet gedaan. Het was een steekballetje in de richting van uh, Boerrichter. Maar die bal uh, ging te hard, te snel voor Boerrichter. Die ook niet langzaam is, maar loopt over de achterlijn. En zo mag Brian van Lo, de doelman van FC Groningen, die dit seizoen dus de voorkeur heeft gekregen boven de Braziliaan Luciano, mag die van Lo een doeltrap gaan nemen. Dat heeft hij al gedaan. Nu wordt hij onder druk gezet. En dat gaat bijna mis, omdat Siegduson op hem doorjaagt. Maar Groningen houdt balbezit. Ze zijn gespeeld, even kijken, ruim twee minuten. En het is Anita, die weer linksachter is bij Ajax, die de bal speelt bij Eriksen. Allemaal nog rond de middellijn dan Theo Jansen, met toch weer een balletje terug op Vertongen. Die weer naar Jansen, en die dan op zijn beurt weer terug naar Kenneth Vermeer. Vermeer. Ook opgejaagd. Door Tadijs, Maar ook dat loopt goed af voor Ajax. En nu is het Van der Wiel. Van der Wiel die pakt de meters daar. Nader de middellijn. En probeert een vrije man te vinden. Die vrije man is dan Vertongen. De aanvoerder. De linker stopper, zeg maar. Centraal achterin. Alderwereld is zoals altijd de andere van Ajax. Speelt in de vaste formatie. Dezelfde formatie ook. Die afgelopen dinsdag in Madrid speelde. Dan krijgt Anita een tik in het gezicht van Bakuna. Maar de Liesveld vindt dat niks. En mag Groningen gaan ingooien. Het is Johan Kappelhof op de middellijn. 2,5 minuten. gespeeld, 3 minuten gespeeld. 0-0 nog altijd in de Euroborg. Feyenoord, ADO Den Haag. Mooi affiche toch altijd Ronald daar in de Kuip. Belevingsvol, in ook van op de tribune. Iedereen zit weer in zijn vak. Het vuurwerk is ontstoken. Het is 0-0 na 2 minuten bij deze ontmoeting tussen twee ploegen uit Zuid-Holland. Met al het eerste moment wat misschien wel stof tot discussie geeft. Een vrije trap van Cabral vanaf de rechterkant van het veld slingert het strafschopgebied in. Komt er op de hand van Immers en uiteindelijk in de handen van Coutinho. Alleen Fink stond erbij en heeft dit als zeer onbewust beoordeeld die hensbal van Immers. Natuurlijk de Feyenoord is direct met de handen omhoog van hé, moet die bal niet op de stip. Het gebeurt niet, maar Feyenoord probeert direct dominant te zijn vanaf de eerste minuten in de eigen kuip. Nu Cabral weggestuurd door Klaasie aan de linkerkant. Duimpje omhoog van Cabral, smaakmaker in de eerste wedstrijden. Maar toen vorige week tegen AZ een tactische aanpassing moest worden gedaan door Ronald Koeman. Sneuvelde hij Cabral, speelde met een versterkt middenveld. Nu vandaag gewoon weer met drie spitsen spelend Ronald Koeman. Guidetti in het centrum en aan de buitenkant de Cabral en schaken. Gewoon zoals Feyenoord dat eigenlijk gewend is om te doen. Tegen Ado Den Haag dus dat eigenlijk in een soortzelfde formatie speelt. Wat dat betreft zou dit best wel eens een hele open en leuke wedstrijd kunnen worden. De bal bezit voor Dani Fernandez. Probeert Cabral weer aan de rechterkant te bereiken. Lukt niet omdat Sepa ertussen zit, links achter van Ado is blijven staan. Men is nogal aan het zoeken daar op die linksachterpositie. Maar als Super Sepa speelt, dan wordt er gewonnen. Een reden voor Maurice Stijn om die jonge linksachter. die ooit in de jeugd van Ajax speelde, om die daar maar te handhaven. Stefan de Vrij gaat de middellijn over. Uiteindelijk vanuit de as zoeken naar Ruben Schaken aan de linkerkant. Uitkomen is van Ahmed Ami. Kopt de bal over de zijlijn. Is er in elk geval terreinwinst voor de Rotterdammers. En mag Bruno Martens die die weer lang op zijn kans heeft moeten wachten dit seizoen. Blessure van Ramstein zorgt ervoor dat hij voorlopig de linksback is bij Feyenoord. Die Martens die mag gaan ingooien halverwege de helft van ADO Den Haag. Doet dat wat ongelukkig en kan Schaak eigenlijk vrij gemakkelijk verdedigd worden door Verhoek. Gaat de bal uiteindelijk zelfs via schaken over de zijlijn. De eerste vier minuten dus onderweg. Eerste moment van gevaar geweest namens Feyenoord. Van uiteindelijk eindstation de handen van Coutinho. Na vier minuten 0-0 in de Kuip.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 Saturday night, Julian Love again for the first time. Dan gaan we naar Twente, Excelsior, Ragnar Niemeyer. Eh, geen onderbrekingen, dus geen doelpunten. Dat is eigenlijk best verrassend, vind ik. Ja, want Twente had ook wel een grote kans. We zitten in de tiende minuut. stand inderdaad 0-0. Janko stond 6-7 meter recht voor het doel van Wesley de Ruiter. Schoot de Oostenrijker schoot op de doelman van Excelsior. Die bal had er eigenlijk wel in gemogen en had Twente op een 1-0 voorsprong gestaan. Opening nu aan de linkerkant van het veld. Een wat harde bal vanuit de as van het veld naar links naar Ola John. Die niet kan controleren en dus gaat de bal via zijn voet over de zijlijn. Wordt er ingegooid door Excelsior. De ploeg uit Rotterdam is nog helemaal niet gevaarlijk geweest. De bal bezit aan de rechterkant bij Alberg Krijgt hem richting de as van het veld. Daar staat Jason Oost. Hij heeft tijd om te controleren en om te openen. Vink aan de linkerkant. Dat is te ingewikkeld. Rosales zit ertussen. Een tijdje geleden was hij nog rechtsbuiten, een soort veredelde rechtsbuiten. Inmiddels weer een rechterverdediger zoals zo vaak vorig seizoen. Mairami wil wel, maar Schijman ertussen naar de ruiter, de doelman van Excelsior. Naar voren getrapt, opgepakt door Wischerhof. Een paar meter voor de middenlijn, bal de hoogte in. Komt u wel met Rosales, wint, maar levert in bij Niveld. De van Excelsior naar de rechterkant van het veld. Handige beweging daar aan die rechterkant van Najib Lagouré. Want zendt eigenlijk in één beweging buizen weg. De bal gaat over hem heen bij de aanname. Knappe actie, maar het vervolg is er niet. En dus buizen aan de linkerkant van het veld. De hoogte van de middenlijn. opent op Ola John. Daar zit een verdediger tussen. Dat is Tim Eekman. Houdt de bal niet in de voeten. En dus John alsnog voorzet kan komen. Janko, daar gaat de bal overheen. En dan paniekerig over de achterlijn gekopt. Door Samuel Scheinman. Had toch beter de andere kant op kunnen koppen. Weg van zijn eigen goal. Nu komt hier maar drie meter voorbij. Over de achterlijn. Corner nummer drie. Voor FC Twente in deze wedstrijd. Ola John staat achter de bal. Ook nog een vrije trap van hem gezien. Ging via een Excelsior verdediger naast. En deze bal wordt weggehaald voor het doel van de Rotterdammers. En zo zoekt Twente wel, heeft het één dikke kans gekregen na 12 minuten spelen. Maar is de stand nog gelijk, zonder doelpunten 0-0. En dat blijft ook zo, tenzij, tenzij, nee, de bal van Wisgerhof gaat niet vooruit, maar achteruit. Wat kan de nummer 9 FC Groningen tegen de nummer 3 Ajax, even ten apel? Aanvallen en iets proberen. Elfde minuut wedstrijd, stand nog altijd 0-0. Overtreding van Kieftenbelt en daar wil Scheidsrechter Liesveld al de tweede gele kaart trekken. Hij heeft in de achtste minuut al een gele kaart gegeven aan Sparf. Ook een speler van FC Groningen. Nu Kieftenbelt. belt. En dat is zowel voor die beide spelers als ook voor de scheidsrechter is dat linkersop. Want ja, wat moet je doen bij een volgende overtreding als scheidsrechter? Dan geef je de tweede gele kaart. En zo vroeg in de wedstrijd rood, dan bederf je de wedstrijd. Ja, dat staat niet in het spelregelboekje. Dat weet ik ook allemaal wel. Maar regel 18 is nou één keer de belangrijkste regel. Namelijk het beetje spelen met de echte 17 regels. Goed, een vrije trap voor, FC, voor Ajax. Dat de beste kans van de wedstrijd kreeg. Hoewel Groningen heel erg goed begonnen is met druk op de verdediging van Ajax, waardoor er onrust was. Twee corners kreeg Groningen, maar Ajax kreeg dus de beste kans via uh, Soleimani en die had hem wel mogen maken. Ajax nu ook op de helft van FC Groningen met balbezit. Het kaatsen is van Soleimani met uh, Siem de Jong, dat mislukt. En dan is Texera in balbezit. Texera die uit die tweede hoekschop gevaarlijk uh, inkopte, maar die bal ging tot opluchting van Kenneth Vermeer van een metertje langs zijn doelpaal. Groningen nu weer in de aanval met Bakuna, die even aan de linkerkant speelt. Tadi die speelt op rechts. Bakuna Kuna, die overigens gekozen is in de selectie van Torpot van Jong Oranje En dan een verkeerde paas en kan Ajax eruit met Anita. En doordat Groningen pressie speelt, druk zet op de verdediging van Ajax... is er ruimte achter die verdediging van Groningen. En dat zou voor de snelle mensen van Ajax iets kunnen zijn. Boerichter is er nu vandoor. Boerichter is snel met de bal. En dan wordt hij goed verdedigd door Virgil van Dijk. De jonge centrale verdediger van Groningen. Die speelt de bal dan naar Tadits die in de rug wordt gelopen door Anita. En dat betekent dat Groningen een vrije trap mag gaan nemen. Bij nog altijd... De stand 0-0 na nou, bijna 13 minuten. Het Feyenoord, Den Haag, Ronald, 1 of 2 richtingsverkeer. Het is tweerichtingsverkeer. De wedstrijd is in balans. Na een uh, minuut of twaalf. Feyenoord probeert wel dominant te zijn met die 0-0 uh, stand. Maar Ado jaagt af. Feyenoord is uh, onzorgvuldig. Overigens, Ado in balbezit ook bij Tijd en Weilen. Dus het vliegt op en neer. Er zijn heel veel duels in deze wedstrijd. En dat maakt het eigenlijk alleen maar leuk voor het publiek. Massaal opgekomen, toch. Om uh, naar te kijken. We hebben al eerder gezegd een uh, vrije trap van Cabral. Die voor wat uh, gevaar zorgde. In het strafstopgebied van Ado Den Haag. Net een aardige actie van Thierry aan de rechterkant. Speelt al op links. Maar was even uitgeweken. Gaf een lage voorzet. Toch. Toornstraat nog redelijk vrijgelaten. Kon twee keer schieten, maar twee keer werd het schot geblokt. De eerste keer door de Vrij en de tweede keer door Ron Vlaar. En uiteindelijk kwam de bal nog bij de achterlijn terecht. Waar kon Toornstraat daar geen chocola meer van maken. Maar het geeft wel aan dat ADO zeker niet van plan is om zichzelf op te laten sluiten door Feyenoord. En gewoon wil meevoetballen. Coutinho heeft de bal nu gegeven aan Koem, een van de centrale verdedigers. Lange haal naar voren, waar Vlaar dan Vak bij het strafstandgebied van Feyenoord. Het wel wint van John Verhoek, maar de tweede bal gewoon weer voor ADO is. Voor middenvelder Lex Immers, die net ook te maken kreeg. Met een nieuw fenomeen. Werd vorige week bij AZ ook al over geklaagd. Die spits, John Guidetti, is natuurlijk scherp vanaf de strafschopstip tot nu toe. Maar zwaait nogal met de hellebogen. En daar had immers, die bijna trouwens ook hier bij Feyenoord had gespeeld, net ook even last van. Voelde even aan zijn kaak nadat hij een duel met de zweet had uitgevochten. Ado heeft balbezit. Rodo Savjevic verplaatst van de rechter naar de linkerkant. Althans, dat is de bedoeling. Richting de achterlijn van Feyenoord. Daar waar Cherry nu zorgt voor wat oponthoud met Dani Fernandez. Die daar wel uit wil verdedigen. Maar Cherry zet druk. En ziet dan uiteindelijk dat die bal via hem over de zijlijn gaat. Maar geeft ook aan aan zijn ploeggenoot. Ja, ik sta daar nu wel druk te zetten. Maar als er twee Feyenoorders daarachter vrij staan. heeft dat weinig zin. Nu wordt Dani Fernandes weer opgesloten. in die hoek daar achterin. geeft hij een bal op Cabral. Wordt afgetroefd door Supusepa. maar via de haaste verdediger over de zijlijn. en uh, halverwege de helft van Feyenoord. is er dan misschien even wat rust. als Fernandes mag ingooien. doet hij gewoon weer op het hoofd van Supusepa. Maar dan krijgt de Spanjaard de bal wel terug. en kiest hij voor een bal terug. in de voeten van John Hoek. En Hoek scoort. Wat een fout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 Het derde doelpunt dit seizoen van John Vroek. Uitslag uit de vrouwenhoofdklasse hockey. Daar blijven Laren en Mop het uitstekend doen. De volle winst uit vier wedstrijden. Laren won vandaag de uitwedstrijd tegen Pino met 3-0. En Mop won uit van Rotterdam met 3-2. Andere uitslagen. SCRC Kampong 3-1. HDM Amsterdam 3-5. HCKZ tegen Hurley werd 1-2. En Den Bos haalde uit tegen Oranje Zwarte Zet 5-1. Laren en Mop zoals gezegd volle winst uit vier wedstrijden. Den Bos en SCRC hebben 10 punten uit vier wedstrijden. En Amsterdam 9 uit 4. En zo begint ook weer een uh, ronde in de mannenhoofdklasse. We hebben gekozen voor een uh, wedstrijd tussen twee ploegen... die redelijk goed zijn begonnen aan de competitie HGC tegen Laren. Gerard de Groot. Ja, die staan dan ook uh, derde op de ranglijst. Uh, Laren met acht punten uit vier wedstrijden en vierde... HGC dus, zeven punten uit vier wedstrijden. En als je dan tegen elkaar speelt, dan betekent dat dat als de verliezer hier het veld afstapt... dan weten ze dat ze voorlopig, ik zeg het maar even, want er zijn dus pas vier wedstrijden en na vandaag vijf wedstrijden onderweg... dat de verliezer dan voorlopig afhaakt in de strijd om die zo belangrijke vierde plek. Dat Amsterdam en Bloemendaal bij de top vier komen om straks te gaan spelen om het Nederlands kampioenschap. Dat neemt eindelijk eigenlijk iedereen wel voetstoots aan, maar dan die andere plaatsen. Daarvoor zijn natuurlijk Laren de kandidaat, dat blijkt nu wel op de rang. Maar ook de afgelopen seizoenen zat Laren er dicht tegenaan. En is ook Rotterdam straks een kandidaat. En wil ook HGC in zich in die strijd mengen. Vorig jaar negende op de ranglijst van de hoofdklasse na de reguliere competitie. Maar wel bij het Pinksterweekend als winnaar tevoorschijn gekomen van de Euro Hockey League. Europees clubkampioen dus. HGC. En ze willen nu ook gewoon meegaan draaien in de playoff plaatsen. Tot en met één, tot en met vier. Dan mag je mee gaan doen aan het competitie extraatje. Dan mag je misschien kampioen van Nederland worden als je dan heel goed je best gedaan hebt. Maar voorlopig is het dan de grote kans, hebben. denk ik, zoals ik de eerste vier wedstrijden heb gezien, zijn dat toch wel Amsterdam wat uiterst sterk is begonnen aan deze competitie. HGC dus, thuis tegen Laren. Afgelopen woensdag verloor HGC van Rotterdam. Laren speelde gelijk tegen Kampong. Het belooft een aardig duel te worden. En ik zei het al, de verliezer haakt voorlopig af in de strijd om de play off Twente wil aanhaken bij AZ, moet gewoon winnen van dat clubje met één punt. Excelsior, Rachna Niemeyer. Zo makkelijk gaat het volgens nog niet. Het is 0-0 na 18 minuten. En een vrije trap bovenin voor de Excelsior aan de overkant van het veld. Bal gaat indraaien vanaf de zijlijn. Wordt bijna verlengd door Vinken. Die is niet zo groot en dus gaat de bal over hem heen. En Bayrami achterin in balbezit. Zijn aanname is weer slordig. Wat te royaal. En dus kan Scheinman er even tussen zitten. En dat betekent dat Twente in ieder geval wat geduld moet hebben. Er volgt een ingooi. Geen voortzetting van de aanval. Aan de bal gegeven nu aan Luc de Jong naar Rosales. In de van het veld staat Douglas te wachten. Maakt dus juist een overtreding op Aalberg aan de overkant van het veld een been even vooruitgestoken geblesseerd de speler van Excelsior... maar ook weer, weer opgestaan. Maar Excelsior heeft twee kleine mogelijkheden gekregen. Een kopbal van Jason Oost na een minuut of veertien. Eén corner gezien van Excelsior. Die bal bovenop het hoofd voor de goal van Twente en uiteindelijk over. Een schot van de graaf geblokt, niet ver van het doel af van Michailov. En dus zit Excelsior helemaal zo slecht in de wedstrijd niet. Nu een uh, moment in de as van het veld met uh, Scheinman. Zegt, ik word nog neergelegd door Brama. Maar de scheidsrechter Guzebujuk kijkt er even aan. Er is wat uh, uh, overleg tussen beiden. Tussen de speler van Excelsior en de scheidsrechter. Maar de wedstrijd gaat gewoon verder. Michailov komt in balbezit. Opening aan de linkerzijkant. De hoogte van de middenlijn inmiddels Buizen. Staat eigenlijk bijna stil. Weinig beweging voorin bij Twente. En uiteindelijk aan de zijlijn dan de aanname maar bij uh, Luc de Jong. Terug naar uh, Buizen. Waar kan het naartoe? Het moet weer achteruit. Er liggen niet zo heel veel mogelijkheden voor Twente om er doorheen te komen. En dat betekent dat Excelsior helemaal niet verkeerd bezig is. Na een kleine 20 minuten bij de 0-0-stand in de goalsvesten in Enschede. Groningen-Ajax met al vroeg een Russische stormram. Everton-Apel. Ja, een opvallende wissel bij de stand 0-0 in de 20 e minuut van deze wedstrijd. Bojikin is een minuutje geleden in de ploeg gebracht door trainer Frank de Boer. En Siegthuussen is er afgegaan. En ik neem aan dat de IJslandse spits geblesseerd is. Hij liep ook inderdaad dat te trekken benen kan ik kan me niet voorstellen dat je na 18 minuten al een aanvaller voor een aanvaller in gaat brengen. Omdat er eigenlijk nog niet zo heel veel is gebeurd in de wedstrijd. En Sigtusson zich dus nog niet heeft kunnen onderscheiden. Ik heb niet gezien of er iets gebeurd is of hij een tik heeft gehad. Ik neem aan... Dat hij een spierblessure heeft gehad. Hij is inderdaad een keer in duel geweest met Sparf. Die daarvoor een gele kaart kreeg. En dat zal ongetwijfeld dan de oorzaak zijn van de wissel. Boeljekin. dus nu leidt de aanval van Ajax. Met balbezit voor FC Groningen. Bal even teruggespeeld door Andersson naar doelman Van Loo. Van Loo speelt hem dan naar Van Dijk. Die voor het seizoen ook al een paar keer als stormram werd gebruikt. De grote sterke jongen achterin. Speelt de bal dan naar Kwakman. Kwakman, linkerstopper dus in de verdediging van FC Groningen. Andersson dan op de helft even van Ajax. Maar nu is het weer op de helft van Groningen met Van Dijk. Die kijkt of hij de lange bal kan spelen. Dat kan hij niet. Hij speelt hem naar zijn rechtsachter, naar Johan Kappelhof Die weer terug naar Van Dijk. Dan wordt er druk gezet door Siem de Jong. Maar dat levert even weinig hof voor Ajax. Want Groningen blijft in balbezit met Andersson. Die opgejaagd wordt door Theo Jansen. Nou ja, opgejaagd. Balletje dus terug dan naar uh, Kwakman. Kwakman breed naar Van Dijk. Van Dijk kijkt of hij de bal diep kan spelen. Hij speelt hem naar Tadić, die heel kort en scherp nu wordt gedekt door Anita. Die al een paar ongelukkige momenten heeft gehad op de linksachterplek. Natuurlijk niet zijn echte plek, maar goed. Ajax mist de door een blessure. En Blind wordt niet goed uh, genoeg bevonden voor die positie. Dus staat uh, Anita daar nog steeds. Dan een bal helemaal over de hele... Naar de overkant en dan wordt de bal teruggespeeld door naar Vermeer. En is het Bakuna die druk zet, maar goed dat levert weinig op. Vooralsnog gaat het redelijk gelijk op hier in de Euroborg. 21 minuten gespeeld, 0-0 is de stand. Gaan we naar Feyenoord tegen Ado Den Haag. Den Haag dus op voorsprong. Hoe is de reactie van Feyenoord, Ronald? Nog niet echt om over naar huis te schrijven. Feyenoord vecht een beetje tegen zichzelf met die 1-0 achterstand. Na 20 minuten komt geen moment in het spel. Ja, dat is ook de verdienste van Ado Den Haag. Ik heb het al eerder gezegd, eh, druk zetten en vooral het Feyenoord heel lastig maken. En tot echt eh, noemenswaardige combinaties komen de Rotterdammers niet. Nee, sterker nog, men raakt wat nerveus van dat spel van Ado Den Haag. Dat was net te zien toen Stefan de Vrij vlak voor zijn eigen strafschopgebied. balverlies leed op Toornstra. Vervolgens die bal richting Mulder rolde. Daar dook weer die spits die al de eerste goal maakte. John Hoek. dus, alleen nu komt Mulder. Een tweede treffer van John Verhoek. Nou dus, eh, ja, gepruts achterin bij Feyenoord voorkomen. En ik moet eerlijk zeggen... dat Feyenoord nog nauwelijks in de buurt van Coutinho is geweest. Eén corner van Cabral, maar die kon door de keeper eigenlijk vrij gemakkelijk weg worden getikt. En uiteindelijk door Bruno Martens in die ver buiten het bereik van de goal van Ado Den Haag werd hij dan nog naastgeschoten. We hebben een momentje gezien met Quidetti, die nu ook weer werkt, weet hoe het in Nederland werkt. Hij feindste dat er een overtreding op hem werd gemaakt door Soep maar hij ging gewoon met twee benen richting de verdediger van Ado Den Haag. En vervolgens heeft Pieter Fink eerder door Evert al genoemde regels nog eens duidelijk gemaakt en de negentiende eraan toegevoegd. Ik ben de baas vanmiddag. Nu een Aanval van Feyenoord. Vlaar komt op over het middenveld. Past de bal het strafschopgebied in. Karim El Amadi niet. Want er zit nog een been tussen van uh, Christian Koem. Vervolgens krijgt Cabral de gelegenheid nog om te schieten. Rechterkant het strafschopgebied. Maar prima redding van Coutinho. Heeft die bal klem. En dus na 22 minuten blijft die marge. Gewoon 1 in het voordeel van Ado Den Haag. Als Christian Koem weer wordt aangespeeld. is ze uh, sterker door strijd. Van twee kanten vanmiddag. Het is een uh, leuke Engelse belevingsvolle wedstrijd. Die een tussenstand kent van 1-0. Door een doelpunt van John Verhoek.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 it's awfully different, different without you don't, don't get around, around much anymore Tony Bennett en Michael Boulay. elke de week, hè, Tony ja, Bennett, tegenwoordig. Ja, als, als jij dat graag wil Tom dan doen? Tony dat, Bennett. Joh. Don't get around much anymore. Driebander Dick Jaspers is dan in de geslaagde finale... van het Wereldbeker-toernooi in Wenen te bereiken... Brabant ging in de halve eindstrijd onderuit. Tegen de Zweed Torbjörn Blomdaal. En die speelt nu in de finale tegen de Belg. Frederik Coudron. U kijkt voor mij de tussenstanden. We gaan op weg naar het journaaltje van drie uur. De tussenstanden zijn Feyenoord, ADO Den Haag. Daar leidt Feyenoord met... Eh, nee, daar leidt Den Haag, moet ik zeggen. Natuurlijk, ADO met 1 tegen 0 door een doelpunt van John Verhoek. Bij Twente Excelsior staat het 0-0. Bij Groningen Ajax staat het 0-0. Koploper AZ won met 3-1. Bij VVV. En